Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog iemand opgepakt voor de moord op Peter Erde Vries. Het gaat om Christian M., die al vastzit voor een poging tot doodslag. Het OM zegt dat hij opdrachten stuurde aan de twee mannen... die worden verdacht van de moord. Je hoort verslaggever Remco Andinga. Uh, die persoon die stuurde uh, foto's door van de Vries... Uh, hield op afstand in de gaten of de liquidatie werd uitgevoerd. En stuurde ook uh, de uitvoerders uh, na afloop berichten. Sommeerde bijvoorbeeld om, om hun simkaart op te eten... toen de politie achter hen aan zat. Nou, in de rechtszaal werd uh, deze aanstuurder uh, steeds anoniem opgevoerd... Volgens het OM was uh, nog niet duidelijk wie hij nou was. Uh, maar vandaag blijkt dus dat ze daar wel achter zijn gekomen. De politie heeft de eerste boetes uitgeschreven voor boeren die protesteren. In Vechel in Brabant kregen drie bestuurders van Trekkers een bekeuring... omdat ze geen kenteken hadden en één wilde geen rijbewijs laten zien... Deze boer staat bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen. Wij moeten gewoon wat doen. Kijk, mensen op de, de snelwegen dichtzetten, daar hebben we niemand wat aan. Daar, daar gaan we burgers mee lopen pesten, eh, ongelukken kunnen verkrijgen. Daar heeft niemand wat aan. Maar wat kunnen wij wel? Niet alleen boeren voeren actie. Vissers hebben hun hengels en netten aan de kant gelegd om actie te voeren bij de zeesluis IJmuiden en in het Waddengebied. Bij Ajax kunnen ze het shirt voor Steven Bergwijn al maken. Volgens VI en De Telegraaf zijn Ajax en Tottenham Hotspur, er gisteravond samen uitgekomen... en komt Bergwijn voor 30 miljoen euro naar Amsterdam. Hij wordt daarmee de duurste speler van dit moment bij de club. En in het Brabantse zijtaart hebben inwoners een wereldrecord gebroken. Ze hebben daar de langste ketting van bierdopjes gemaakt. Anderhalf miljoen dopjes waren ervoor nodig. Het hele dorp hield mee, hield mee met het reigen en drinken. Elke dinsdagavond waren we met z'n allen present... En gingen we aan het doppen. En natuurlijk onder het genot van een biertje, hè? want we moesten wel zorgen dat we doppen genoeg bleven houden. Ja, het duurde twee jaar om een ketting van 11 kilometer te maken. Nogal een klus, zegt deze vrijwilliger. Het ja, is een eenmalige actie, dat ik zou zeggen, daarbij. Het is heel veel tijd en voorbereiding, ook voor de teams. Want als je telt die ongeveer bierdopjes rijgen, zijn 1500 uur alleen maar rijgen, alleen maar de bierdopjes erbij. Dan er moet ook een gaatje gemaakt worden, et cetera. Dus het is echt monnikenwerk. Het weer, vanmiddag overal wat stapelwolken, kans op een buitje, 20 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig, af en toe zon, af en toe wolken en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N242 middenmeer richting Alkmaar is nog steeds dicht tussen ring Alkmaar en onval door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 this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 Ik zit even te kijken hoor. Excuses. <laughs> ik, uh, een momentje. Boom, onnubbig. Waar zit hij? Onder, onder die Ik die zie crook. hem daar aankomen. Ah, Kijk, hij heeft nooit aan. Nu moet hij even vangen. Even kijken. Momentje hoor. <laughs> ja. Hoe was je weekend? En dan, uh, nee, ja, <laughs> nou, ik had een heel erg leuk weekend. Maar daar gaan we het straks het volgende interview over hebben. Want dat had weer te maken met de opening van de exposities tijdens de Pride. Hij, hij staat, staat erin. Volgens mij is hij hier klaar. Hè? Hij staat gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. We gaan hier bevangen. komt hij. Nou. Goedemiddag, Bo. Eh, dankjewel dat je mee wil werken aan <laughs> dit interview. <laughs> ja. Wij uh, gaan jou uh, voorstellen aan uh, onze luisteraars om te beginnen...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 Boy. Klinkt goed. Ik vind het ja. een prachtige afsluiting. En uh, dus we gaan nu luisteren naar Adiba Musical. Goedem. Dankjewel.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 That could have Free been from entangled for eternity. Not only hands and toes, not only what we've known.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 Uh, ik weet niet of je hem oh, ja. kerk hebt staan. Ja, prima. Wilden we wilden niet naar het interview gaan. Nee, nee laten nee. we deze oh, het maar ja, ja. Even, uh, toch maar even gewoon ingooien. Uh, uh, want, ja, die uh, hebben we zeker. Precies. Uh, wir sind schuil. Wir sind schuil, ja. Ik ben schuil. Totaal schuil. Durch und durch. Totaal schwoer. Schwule stem. schwule oren. Im profiel.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 Das schön. Er hat damit kein Problem und weil ich mich auch nicht schäme, hat kein Mensch mit mir Probleme. Ich bin schwul und beliebt, weil man mich als Menschen sieht. Selbst mein Hetero-Freund, mein bester, sieht den Mensch und nicht die Schwester. Er ist schwul, is toch toll. Schwule sind so. Lieber Fuhn. Genau. Doch im Grund des Herzens ist das ja egal.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 finden tiefe und wir sehen das positiv nie kommt King so ein Plättchen um die Brot mit Tonstehen ohne Abi und mit Plättchen und will Mamis Baby nehmen gut dafür gibt's keine Enkel aufgeschissen, dafür geht mir keine Tussi auf den Senkel die den Jungen mir verfügt.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 En um, we hebben sieraden, hele mooie sieraden, ja, eigenlijk heel erg divers. Ja, verschillende soorten media ja. en, uh, en dat dan allemaal zeg maar als portret. Ja. ja. ja. ja. Spannend. Er ja. Dus zeker naar gaan kijken, ook deze expositie was druk bezocht en uh, of tenminste, de, de opening, de opening, ja, de ja, de opening daarvan ja. en, uh, met een mooi woordje van de, van de burgemeester. En Hilly, en, en nou ja, dan uh, nog een, een persoon die daar de opening deed, maar ja. daar gaat de derde expositie ja, over. Ja, dat is Dusty. En uh, Dusty is een, nou inmiddels toch mm -hmm. wel in uh, Amsterdam en daarbuiten wereldberoemde drag queen. Mm -hmm. um, en uh, ook wel bekend als de bingo koningin van de Zeedijk. Ah, ja. ja. Zij, o, zij host altijd, heeft altijd de bingo bij de set gehost.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 Ja, nou dat gaat zeker lukken. Uh, we gaan luisteren naar uh, je verzoeknummer van uh, Sébastien Delage, Le Carson de lété. Waarom? Uh, ja. Oh, dat nummer. Uh, ik spreek geen woord van Maar uh, <laughs> <laughs> dat nummer uh, ben ik tegenwoordig uh, onder een uh, animatiefilm zit. Die we gezien hebben bij uh, uh, Roze Filmdagen. Ah, ja.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 S'appelait Simon dans la calanque de Sujiton Quand nos deux corps étaient iodés Qu'on goûtait à nos peaux salées Je me souviens de toi Clément Ton sac à dos pour ce vêtement Mis du levant libre comme l'air Non, sur les hanches tu étais fier C'est dans les goûts de cœur Les morceaux de mémoire Que j'emporte avec moi c'est divin péché